moeten de EU geld vrijmaken voor beroepsopleidingen en voor initiatieven? met vanmiddag kans op stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten en zuidoosten van het land. Dit, Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het KPD heeft voor vandaag geen flitslocaties verklapt, maar er wordt natuurlijk wel her en der op snelheid gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 De verhalen muziek uit de jaren 80 op de Sanfoets Radio. Dat was Horace en Out, Out of Touch voor Zandvoort en de regio. En daarmee zijn we aangekomen in uur drie alweer van uh, Zandvoort op zaterdag en daarin onder meer het volgende. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week en die luistert naar de naam Prinses. En rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week en dat staat volledig in het teken van aanstaande maandag, namelijk Koning Verder uh, hebben we nieuws van de DTM, dat is de Deutsche Tourwagen Die begint morgen weer aan een nieuw seizoen. We hebben geen voetbal en geen Joop van S. want er is vandaag een, uh, S.V. Zandvoort hoeft vandaag niet te spelen Verder nog wat uh, uh, nieuwtjes tussendoor dus, en, en natuurlijk veel muziek En genoeg reden om te lekker te blijven luisteren Waaronder ja, dat hey, deze Hele aparte hey, muziek hey, hey, oh, oh, oh. hey, Welk? Hey. Het cocktail trio hey. Zet die plaat af Dat kan niet Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg <laughs> Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Die heeft de sleutel van de juwbaks gezien. Want de maan is veranderd en dat ding zit op Op de juwbaks stond een plaatje, weet dat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 Hey, hey. Hoe komt de mens op dat idee? Met hey, hey. mijn me trambaland in het donker. Hey, hey. Je hoort er alle kanten heen heen. Wie, wie, wie, wie. Hey, namen ook die kreet al over Hé, hey, wat is er aan de hand? Hey, toen de niet dol geworden was Kwam er een hamer bij te passen En daar kijk, hij he, heel de sleutel In de sterven achter het glas als je me nou beurt? Wie heeft de sleutel van de juba? Misschien is nou, Heerlijk, hè? Ja, hij ja, gaat lekker zo. Je het cocktail-trio was het, hoe heet het nummer, jaar? Nou, de sleutel, denk ik. De sleutel of de juwbox of zo? Wie sleutel? Ook, ja, hij was heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hier is de dijk, en als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten. Niet te sturen, duurt de dagen, duurt te duren. Als het komt, dan komt het goed. Als het komt, dan komt het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duurt te dagen, duurt te duren. Als het komt, dan komt het goed. Op de mooiste zomeravond, de oog. Het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpelloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Aan het plotseling gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het golf, een golf, dat koelt, liet te stuiten. Muziek van de Dijk op de Zalvoorts Radio. En als het golft, dan golft het goed. Ja. is ja. nog even een uh, nagekomen bericht. Uh, volgende week is ook weer Cinema Nostalgie. en American in Paris. Voor informatie, kijk even op de, op de site van het circus. Uh. En voor de swingers, nou swingers nee dat is een verkeerd woord, uh, van onze mensen die van die muziek houden, alvast 13 mei, zetten we vast in je agenda 13 mei, Zandvoort Alive 2012. Op 13 mei aanstaande gaan in het Zandvoortse Mango Beach Bar de voetjes spreekwoordelijk en letterlijk van de vloer met wat wederom belooft een zinderende editie van Zandvoort Alive te worden. Dit gratis toegankelijke strandfestival heeft zich al vele edities bewezen met strandwaardige kwaliteitsgrooves die er niet om liegen. En ook ditmaal wordt er weer een ...opgepresenteerd om je vingers bij af te likken. Zo zal Mango's muzikale... muze Ricardo het festival komen... ...openen met zijn immer lekker in het gehoor... ...liggende klanken. Maar ook... ...de onvolprezen Erik E. ...ooit begonnen als hip-hop-dj... ...maar inmiddels behorend tot de crème de la crème... ...van de Nederlandse internationale house scene... ...zal het publiek komen verbijden met een set... ...waar de honden geen brood van lusten. Dus voor die geliefhebbers... ...noteer maar vast in je agenda... ...13 mei Zandvoort Alive 2012. Ik denk wie is Erik E nou weer My... Ik bedoel Eric E. Ja, oké. Okay. Oh, Eric ja, E. Ja yeah, yeah, yeah, yeah. man. <laughs> nou, binnenkort weer Groove op het Zandvoortse Strand bij Mango's. Nou, deze plaat, hier kom je daar zeker niet tegen, maar hij is wel heel mooi. Hier is Vorne. a little time. A little time to think.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 I see love shine FM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, ja, ja, het is, het is zover hè. Tijd voor het uh, race nieuws bij CRM. Ja, mocht u de agenda gemist hebben... morgen is het de hele dag feest op uh, een Japans feest op het Circuitpark Zandvoort. Want dan is het de hele dag het Japans Autosport Festival. En wat morgen ook voor start gaat is de DTM, de Deutsche Tourwagenmeisterschaft. En wel het seizoen 2012 belooft weer een waar spektakel te worden. Een nieuw reglement treedt in werking waardoor er gloednieuwe bolides aan de start staan. Bovendien keert BMW ge gelukkig terug in het prestigieuze Tourwagenkampioenschap en zal naast Mercedes en Audi strijden om de overwinningen. Welke rijders in actie gaan komen voor de diverse teams was lange tijd niet duidelijk, maar oud-formule-1-coureur Rolf Schumacher en mclaren testrijder Gary Paffett racen voor Mercedes, terwijl BMW Andy Prio Augusto Farfus en voormalig Mercedes-rijder Bruno Spengler heeft bevestigd. Het kampioenschap wordt uh, uh, traditioneel begonnen morgen op de Hockenheimring. En wordt daar ook traditioneel afgeschoten en afgevlagd op uh, de Hockenheimring. De opening, zowel de openingsrace als de laatste race zullen op Hockenheim worden verreden. En de openingsrace uh, vindt uh, dus morgen plaats. En op 21 oktober wordt het race seizoen uh, finale verreden. Verder staan dezelfde circuits als 2011 op het programma met enkele veranderingen. Zo is de race op Park Zandvoort verschoven van, uh, naar 26 augustus. Terwijl Branch Hatch veel eerder in het seizoen wordt verreden. Opnieuw staan er ook het show-evenement uh, in de Olympisch Stadion van München gepland. Afgelopen jaar bleek de eerste editie een groot succes. Waarbij de coureurs op een speciale aangelegd parcours in het stadion tegen elkaar streden. Renger van der Zandig eindigde toen twee maal op het podium. Maar dat leefde helaas geen punten op. Ook in de, de 12 zullen er geen kampioenschappen worden verreden in München. Dus morgen uh, te volgen op het ZTF. TV kanaal, de eerste race van het Duitse de tourwagenmeesterschaft en die wordt verschaft en die wordt verleden op de Hockenheimring in Baden-Württemberg. En hey, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe BMW het uh, daarin gaat doen, Albert-Jan. Ja, weer drie, drie merken. Dat is dus drie merken. He, geweldig. de nee, uh, DTM komt dat zeker ten het goede. En uh, meer autosportnieuws binnenkort natuurlijk ook bij CFM. En dan gaan we naar de Pinkster Races Ik heb er nu al zin in. Hier is Josh Benson. <middels> MUZIEK So give me ja, George Wenscher was right. dat uh, op de Zandvoetserij. jij een zware stem op zich. Goed, hè? Wow. <laughs> <laughs> en uh, Give Me The Night. Nou, het dier van de week, want het is al vijf. We hebben het dier van de week voor je. En Misschien is dit dier van de week ook wel handig in de keuken. Je weet het maar nooit.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 Kom dan snel eens langs om kennis te maken met de knappe dame. Dieren thuis, Kermeland, Keesomstraat 5-2 uh, in Zandvoort. Telefoon 023 571 3888. 023 571 3888. Al kijken we even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Geopend van 11 uur tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Ga gewoon even langs bij het kennen met dieren huis. Is het niet voor dit dier van de week, prinses? Dan wachten er nog heel veel andere leuke dieren op u. Dus... Meld dan bij het Dierhuis uh, Kennemeland of bel even naar 023 57 1388 Hier is Tompheerts What was in the end right, right well, on the Sanford's radio? The Talking Heads and the Slippery People. Zodanig om kwart voor vijf het gedicht van de week Maar is inmiddels uh, gearriveerd, Rudy Rudy, goedemiddag Rudy. Goedemiddag, goedemiddag. Nee, Ja, goedemiddag Ja, overvallen je even Ja, ja. heerlijk ja, goed. Goed. Terug in de studio, geen voetbal vandaag uh. Nee, ik ben, een, uh, ik ben een weekje vrij En hoe bevalt dat? Nou, uh, heerlijk En dat ja, betekent weken... dat je dus weer entertainment voor jou gaat doen? Zeker weten Nou, ik heb, uh, heb gisteren een feestje gehad, dus ik kon lekker uitslapen vandaag Ja dus we kunnen we weer tegenaan Goed, heb je nog uh, verrassingen voor, voor de luisteraars in Nou, ik ook? heb een nieuw item Oké, okay. ja. wij willen hem weten. Wij willen hem weten. Ik ga dan niks zeggen. Nou, we gaan... oh, gezellig. flauw weer, hè, flauw. Goed, zal Goed. ik maar voetbal doen even? Ja, mag ook. Mag ja? ook? Ja hoor. Want uh, er was triest nieuws uit de Spaanse competitie en met name uh, de, coach van, over de coach van Barcelona. Want het hing al een poosje in de lucht, maar nu is het definitief. Trainer Pep Guardiola gaat aan het eind van het seizoen weg bij Barcelona. President uh, Sandro Rosell van Barça maakte dat vrijdagmiddag op een druk bezochte persconferentie officieel bekend. Dank voor je inzet, zei Rossell, richting zijn succestrainer. In juni 2008 volgde Cor Guardiola Frank, Frank Rijkaard op als hoofdtrainer bij Barcelona. In vier seizoenen won de oudspeler speler 13 prijzen, waaronder twee keer de Champions League in 2009 en in 2011 en drie landtitels. Dit, seizo dit seizoen verloopt minder voorspoedig, na de uitschakeling dinsdag in de Champions League door Chelsea. En de thuisnegenlaag tegen Real Madrid in El Clasico afgelopen zaterdag 1-2. Donderdag had Guardiola al een onderhoud met de voorzitter, die hem een blanco check aanbood. Guardiola mocht zelf zijn salaris en contractduur bepalen. Daarnaast kreeg hij carte blanche voor het samenstellen van de selectie en technische staf voor komend seizoen. Een blanco check, en dan zeg ik, nee, ik stop ermee. Ik, dan heb je lef. Een blanco check? Van vul maar wat nee. in. Nou, hebben we een leuke bedragen in, in ons hoofd? Ja. ja, hij heeft alles al gewonnen, hè? hij heeft alles al gehad. Dus beter kon het niet en het ging om wat minder. Nee. Ik snap het wel. En weet je wie zijn opvolger is? De assistent Tito Villanova. Oké, okay. zijn assistent reden neemt de plek ja. over. Oké. Okay. En dat is weer een broer van Misha Telo. En die heeft ook weer een broer. En die heet. <laughs> Gustavo, Gustavo Lima! Lima. Ja. ja, en zo is het bruggetje weer rond. Hier is Balada! Eu já o o Ja, e vou vou de Ik Jeugd, jeugd, jeugd, jeugd,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 Het gedicht van de week. Wordt het dan een ruig gedicht? Je weet het maar nooit. <laughs> Je het C.C. op de Zalvoorts Radio in Give Me All Your Loving. Lekker om weer eens terug te horen. Het is kwart voor vijf, inderdaad tijd voor het gedicht van de week. En het gaat over Koninginnedag. dag. Een dag van oranje boven. Er zijn mensen die het haten. En er zijn mensen die ze het loven. Deze dag zijn er hele leuke dingen. Prinsen die met kinderen staan te swingen. Die lang uitliggen in de modder. En niet schrikken van een vieze klodder. Tijd nemen voor de mensen langs de kant. Geven zoveel mogelijk mensen een hand. Maar wat ook gebeurt... ...is door de beveiliging goedgekeurd. Alle mensen beleven zo hun eigen dag. Gek doen en je te buiten gaan, het mag. Met een kleedje langs de kant van de straat... ...verkoop je alles van puzzel tot langspeelplaat. Staan er kraampjes met drinken en eten... ...zodat ook de innerlijke mens niet wordt vergeten. dag is zo gek nog niet. En je hebt ook nog een vrije dag, vergeet dat niet. Koninginnedag is iets speciaals. Ook dit jaar gebeurt het nogmaals. Allemaal heel gezellig in het oranje gekleed. Het is, het is iets wat niemand vergeet. Het feest gaat door en zo zet het zich voort. Veel plezier met Koninginnedag 2012 en doe het zoals het hoort. Dat was hem, het gedicht van de week bij CFM. Heb je ook een gedicht van de week? Laat het ons weten. En stuur hem naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. En morgen, dan is er weer een gedicht. Maar dan een gedicht van de dag. Bij zondag in Kennenlood. Klopt hè, Albert-Jan? Klopt? We zijn er morgen weer hè? Jazeker. Dus, we gaan het weer doen tussen 2 en 5 uur. Nou van het kaninendag op naar dit plaatje. Ja, want uh, daar zat ik aan te denken. Rommelmarkt, stuivertje, dubbeltje, kwartje, gulden. He, dat, dat, dat, dat was eens, maar het is wel leuk om even terug te horen. Hier is Travazi.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 Achter zat, op kelder onder je kast. Dan gaan we stijver. Dubbel je, kwartje, kelder, stijver. Dubbel je, kwartje, kelder, stijver. Dubbel je, kwartje, kelder, stijver. Dubbel je, kwartje, kelder. Na een week kwam zij door. After sex allemaal weer op de rommelmarkt, natuurlijk hier in Zandvoort, aankomende maandag. Jazeker. Gaat weer een hoop verdiend worden over Wat ben je toch ook hoop, hoop zakkenvullers, hoor. Een hoop zakkenvullers. En de zon is gelukkig weer helemaal leeg. Door een, stuif, een dubbeltje, kwartje, gul. Dat was de single van Trafasi. Jij hebt nog een berichtje. Ja, ja, we zijn het al eerder in het programma. Morgen is een feest in Jupiter Plaza En ik kom er toch nog even op terug, want ik wil toch even de deelnemende ondernemers daarbij noemen. Uiteraard doet C.O.P. Doet mee, Moerenburg doet mee, Flug doet mee, Brasserie Noon doet mee, Dreams and Daytime doet mee, Hearts doet mee, Quinty Fashion doet mee, Blokker en Tilisjes doet ook mee. En ze hebben allemaal speciale aanbiedingen voor dit feestje. Kijkt u in de Zandvoortse krant en op pagina 10. en dan ziet u wat de aanbiedingen zijn. En laat ik daar nou net een plaatje van hebben? Ja, ik vermoed het al. Show het is wel in het Spaans, maar ik wens uh, Jupiter Plaza morgen een hele fijne dag met Vamos a la Plaza. Ja, van Luna. Ons eigen Sanfordse Sanfordse, Sanfordse Albert-Jan. Ja. Like zijn we trots op. Zijn we vooruitzien de vooruitziende blik dat het een feest zou zijn in Jupiter Plaza. Waarschijnlijk. Vamos à la plaza. Waarschijnlijk. Goed, dan nou, kom ik nog even terug op 1 mei. Cinema Nostalgie presenteert American in Paris. Echt een prachtige klassieker uit 1951. En op 1 mei opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Met deze keer American in Paris uit 1951. Met in de hoofdrollen, hoofdrollen niemand minder dan Gene Kelly, Leslie Caron en Oscar Levant. Uh, ontvangst met koffie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 ja, we hebben je net al gesproken Jij hebt een, een nieuw item. Vertel. Ja, het kan nou toch wel. Ja, nou, het is een nieuw item. We hebben natuurlijk uh, de hitjes hier in Nederland. Maar wat zijn nou de hitjes in het buitenland? Wat luistert bijvoorbeeld de Spanjaarden? Wat luistert de Griekenland? En elk jaar, of elk jaar, elke week hebben wij een land waar we gaan kijken wat nou... De Grieken luisteren want De heerparade van dat land Ja Dus vandaag Griekenland Ja En dan gaan we wat, uh, We kijken wat er bovenaan staat Nou ik kan je vertellen Op nummer 1 staat niets uh, bijzonders Maar er staan wel een aantal uh, Aparte platen. in Oké okay, Verrassend En die laat je ook horen Die platen Ja Hé hey, wat leuk Heel verrassend Wat een leuk item moet je doen? Ik val van nou al op Spanje. <laughs> Goed, zo dadelijk entertainment voor jullie dus uh, met uh, Rudy en uh, wij zijn er morgen weer, robert John. Ja, morgen om twee uur gaan we weer de lucht in, drie uur live vanaf het Gasthuisplein. Met zondag in Kermeland Bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag, tot morgen. Some things in love They can really make you Other things just make you swear and curse.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Koningin Beatrix en haar familie zijn in Renen voor de viering van Koninginnedag. Om 10 uur kwam de koninklijke bus aan. Kinderen zongen een welkomstlied en daarna hield burgemeester Van Oostrum een korte toespraak. Hij zei dat Renen zich sterk verbonden voelt met het koningshuis. De leden van de koninklijke familie maken een tour door het centrum. Ook zijn er allerlei activiteiten. Een paar prinsen deden mee aan het werpen met een wc-pot. Na Renen gaan de Oranjes naar Veenendaal... waar ze een route lopen langs zeven thema's die kenmerkend zijn voor de gemeente. Bij het bezoek ontdekken Pieter van Vollenhoven en prinses Anita. Pieter van Vollenhoven heeft een ontsteking aan zijn voet... en zal alleen het laatste deel van de route in Venendaal meelopen... Prinses Anita heeft een longontsteking. De Franse president Sarkozy doet aangifte tegen Mediapar. De linkse nieuwssite schreef zaterdag bewijzen te hebben dat de Libische leider Gaddafi geld had toegezegd voor de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007. Sarkozy noemde het bericht een botte leugen en zei dat hij aangifte gaat doen. Sarkozy neemt het zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op tegen de socialist Hollande.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 Al Qa'ida werd vorig jaar juni door een militaire rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf nadat hij had meegedaan aan anti-regeringsdemonstraties. In Bahrein is massaal gedemonstreerd voor zijn vrijlating.